11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. In 1999 ging men voor het eerst massaal uit het dak op Sensation. En vanavond weer. We praten met de oprichter Duncan Stutterheim. En vandaag opent de Stutterheim met hoor. En vanavond vandaag opent de Expo Gulliver. De grootste verzameling van verzamelingen ooit. Nu het nieuws met Lieselot Thomas. Thomas.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 En de verwachting is dat het aantal doden nog wel verder zal stijgen. Zoals bijvoorbeeld al een paar uur geen contact meer met een aantal politieagenten en hulpverleners die uh, polshoogte zijn gaan nemen in, de, in het gebied. De haven van Novorossiysk heeft de olietransporten in verband met het slechte weer stilgelegd. Novorossiysk is de grootste haven in het Zwarte Zeegebied.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 De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu krijgt een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt geëerd vanwege zijn bijzondere optreden als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie en zijn grote maatschappelijke verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg. Tutu was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglikaanse kerk in Kaapstad. Voor zijn strijd tegen de apartheid kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. De toeretappe van gisteren heeft ook vandaag weer zijn tol geëist. Het belangrijkste slachtoffer is rider Hesjedal. De Canadese renner van de Garmin-ploeg liep zijn vrijdag zware verwondingen op. Zal niet meer aan de start verschijnen. Hesjedal won twee maanden terug nog de ronde van Italië. Ook de Spanjaarden José Ivan Gutierrez en Imanol Erviti zullen niet meer van start gaan in de zevende etappe. Het weer eerst zon. Vanmiddag enkele buien met kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 landinwaarts. ANWB Verkeersinformatie, het is vooral erg druk tussen Breda en Antwerpen. Bij elkaar 34 kilometer. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij 1 brugge 4 kilometer. A2 Eindhoven Maastricht bij Knopenleende Heide 3. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knopen Kooymeer 2 kilometer. Verder op de N99 richting Den Helder tussen Annapallona en Den Helder 3 kilometer. Op de A16 E19... van Breda naar Antwerpen tussen knopend Galder en meer 8 kilometer... vanwege de werkzaamheden. Verkeer loopt ook aardig vast op de A27 Utrecht richting Breda. Voor knopend sint Annabos staat 3 kilometer. Aansluitend op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen de knopende sint Annabos en Galder nog eens 7 kilometer. Verkeer vanuit het westen in Nederland richting Antwerpen... kan beter omrijden via Roosendaal bergen op zoom Verkeer vanuit het midden van het land... kan beter omrijden via Den Bosch, Eindhoven en Turnhout. Zometeen verder met Radio 1.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 Dit is de Radio 1 Zo Zometeen over het jaarlijks persmoment van onze kroonprins... die daar meer vertelde over de toestand van zijn broer Prins Frizo... die nog steeds in coma ligt. En over de grote verzameling der verzamelingen Gulliver. Want die gaat vandaag open. Bert, verzamel jij? Nou, mijn vrouw verzamelt. Die verzamelt ongelooflijk veel kranten. Als je een krant nodig hebt uit 1988 of zo, dan hebben we die in huis. <laughs> Hij is naar de plek waar de tour vandaag vertrekt. En dat is Tom Blaine. Hier zijn Bas van Werven ja. en Bert van Sloten. Want daar in Tomblaine, daar staat onze verslaggever Jeroen Wielaert. Jeroen, ja, iedereen likt de wonden vandaag. Ja, maar over de Tomblaine nog even. Het is een voorstad van Nancy. Ik zou zeggen, wat een contrast. Prachtige, statige, oude stad dat Nancy, Tomblaine, een voorstadje dus. We staan midden tussen allerlei fantasieloze systeembouw in Tomblaine dat zich wel aan het verjongen is. Rechts het Village Depart dat we net hebben verlaten. Links de grote rij met de ploegbussen. En tussen ons in een foto van een slagveld. Wout Poelstaar met zijn rechterhand aan zijn buik. Rob Ruigt die er naar kijkt. Een ravage van fietsen, Adrie van der Poel. Dat was het gisteren. Ik zie toevallig geen Rabobankmensen bij liggen. Maar ze lagen er wel bij. Ja. Dus uh, ja, ja, het slagveld. Er ja, wordt dan vaak geroepen, het is een onderdeeltje van het Tour. Uh, het hoort erbij, zeggen ze. Ja, ik denk dat valpartijen in principe niet bij fietsen horen. Maar het gebeurt nu helemaal. En... Uh, ja, de Tour is nog lang, is nog ver en uh, het gaat gewoon door. Uh, als je niet opstapt ben je uit de wedstrijd. Uh, zo hard is de Tour. Hesjedaal dus nu ook eruit? Ja, nou ja, dat is dan uh, toch een, zeg maar een outsider. Uh, van de andere kant kan hij... Uh, hij zal het niet gewild hebben, maar hij kan rustig op zijn oren sla slapen. Want hij heeft natuurlijk van het, van het jaar de Giro gewonnen. Dus wat dat betreft is zijn seizoen toch wel goed. Maar ja, je zit in het grootste... Uh, uh, fietsevenement uh, wat op het wielgebied uh, bestaat. Ja, en dan wil je gewoon presteren. En dan, uh, daar horen eigenlijk valpartijen niet bij. Heb jij nog iets uh, met Robert Gezing besproken gisteravond of vanochtend? Heb je dat kunnen doen? Nee, ik ben, uh, en ben er nog niet geweest. En ik denk ook dat daar zijn hoofd niet uh, naar staat. Uh, het, uh, ja, vaak als je valt, dat los je binnen de ploeg op. Er wordt over gepraat, de schade wordt opgenomen. En in principe als, uh, als er niks gebroken is of er steek, steekt niks uit... dan zijn schaafhonden heel vervelend, Maar daar kun je in principe mee door en... Ja, het zal vandaag blijken de, hoe het is. Uh, is het wat minder is het ook nog niet werk. Want morgen en overmorgen kun je dan ook nog wat doorspartelen. Dus je, je zou met z'n klein beetje goed willen van het peloton uh, zou je bijna vier rustdagen kunnen inlassen. Te gast bij jou in de auto. Vandaag een uh, man die ook van slagvelden weet. Uh, de oud uh, <laughs> secretaris-generaal van de NAVO. Nu hoogleraar internationale betrekkingen in Leiden toch, meneer Hoopscheffer? In Leiden, de campus Den Haag van de Universiteit van Leiden. Meer specifiek. Wat voor een Betrekkingen ziet u hier uit deze foto, het slagveld voor u. Ja, u noemde het al terecht een slagveld, dus het is verschrikkelijk om dit, uh, om dit te zien. Ik Terrein vraag... van 1418, hè? La Grande ja, Guerre. Ik, ik, ik, ik vraag me alleen af, uh, toen ik daar uh, gisteren van hoorde en dat zag, waarom een koersdirecteur of de gele man die in de gele trui rijdt niet zegt, uh, dit is zo ernstig, uh, wij stoppen even. Dat is in het verleden wel gebeurd. Daar heeft u net ook nog staan over staan praten met de schoonvader van die van de Poel hier, ja, Raymond Polidor, ja. 75 jaar, bezig aan zijn 50ste Tour, althans niet meer op de fiets, maar die zei, ach, dit is normaal, de. Grote favorieten zijn niet gevallen, dus die rijden gewoon door. Ja, dat is waar. Maar uh, daar ben ik het dan met de grote politoren niet eens. Uh, want ik vind als het zo ernstig is en kijken ze even naar welke mensen in het ziekenhuis liggen... en niet meer kunnen starten, dan zeg ik... dan zou je toch een moment moeten kunnen zoeken in een tour die nog niet beslist is... waar de verschillen nog niet overdreven groot zijn. Uh, wij, wij neutraliseren een bepaald moment en we zorgen dat die mannen die letterlijk moeten worden opgeveegd... dat die kunnen worden opgelapt of in ieder geval in ambulances kunnen worden gebracht. En niet hoeven door te fietsen 10, 20 kilometer met dit soort enorme verwondingen. U verwacht sportiviteit en zoiets als gentlemanschap van de Ronde van Frankrijk. Maar Adi van der Poel, volgens mij is de Tour helemaal niet sportief. Laat staan dat het iedereen zich als heren gedraagt. Ja, hij is wel sportief, maar hij is keihard. Kijk, als je, als je vandaag één op tien minuten kunt rijden... moet je niet wachten tot morgen. Uh, dat is nou eenmaal de koers. En, en, en ja, het is nou eenmaal zo... Kijk, als, uh, een heel mooi voorbeeld... maar dat heeft dan niks met vallen te maken. Is dat uh, in een van de jaren dat uh, we naar Blagnac reden... onder een zeer, zeer slechte weersomstandigheden, noodweer. En er komt één renner, Riesje die komt buiten de tijd binnen. En ja, die wordt daar netjes opgevist. En... Uh, die maakt de andere dag gewoon starten, die wint dat jaar nog twee ritten. Daar heb ik het dan ook moeilijk mee, snap je? Franse dat... belangen. Nou, nou kijk, kijk als, je, als je dan toch zegt van oké, okay, dat is uh, weersomstandigheden... dan, uh, ja, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen gaan reclameren over de warmte. Bijvoorbeeld dat 40 graden is, vind ik niet zo fijn. Dus ik dan, uh, maar het, het is de Tour, en, ja, het, het, het hoort er eigenlijk niet bij, maar het is de keiharde waarheid. Hey, en, de het is, en het is prachtig weer op weg naar La Plance des Belfiers. Heren, toch ondanks alles genieten vanmiddag. Het zou best eens Mollema Day kunnen worden. Laten we op hopen. Mollema Day. We zien elkaar straks. De voorspelling van Jaap de Hoopscheffer tegen Jeroen Wila. Mollema Day. Ja, Jaap de hoopfietser, zullen we gaan noemen. Als hij inderdaad laat gelijk krijgt. <laughs> kroonprins Willem-Alexander en prinses prins Maxima... hielden vanmorgen hun jaarlijkse ontmoeting met de pers. En zoals elk jaar konden er weer foto's worden gemaakt... van prins, prinses en de kinderen. Uh, maar er was ook ander nieuws. Want de kroonprins stond stil bij het ski-ongeluk van zijn broer... prins Friso, met Reemeyer. Die was vanmorgen bij het fotomoment. Maar wat vertelde de prins precies over zijn broer? De prins had er duidelijk voor gekozen om uh, het persgesprek... wat er altijd is, in te gaan met een, uh, een verkwaring. Dat gaf hij aan, uh, vooraf ook aan van... ik begrijp dat iedereen uh, wil weten hoe het met mijn broer is. Niet alleen u als pers, maar ook uh, de mensen thuis. Ja. Um, en uh, wilde daar dus wel iets over kwijt, uh, maar geen vragen over beantwoorden. Nou, wat vertelde hij dan... De toestand, de gezondheidssituatie van zijn broer is eigenlijk sinds Innsbruck sinds hij het ziekenhuis daar heeft verlaten, niet veranderd. Ligt dus nog in coma in dat ziekenhuis in, uh, in, in Londen. Uh, en de prins uh, zei daarbij uh, dat ze natuurlijk hoopten op enig moment een keer met positief nieuws uh, te komen. Of dat daar indicaties voor waren, gaf hij verder niet aan. En hij gaf aan dat. Uh, ook via ons, uh, de, de koningin, uh, prinses Mabel, de vrouw van Friso, maar ook de hele familie uh, veel steun hebben ondervonden van uh, de reacties uit het land, van de mensen die ze, die ze hebben gesteund. Ja, een uh, verklaring. Hoe, hoe, hoe voelde dat? Was emotioneel? Nee, dat uh, hebben we in het verleden wel uh, vaak bij hem gezien. Dat hij ja. inderdaad uh, toch uh, wat emotioneel daarop is. Wat ook te begrijpen is, want je ja. hebt het over je broer. Uh, uh, sterker nog, het was een soort van opluchting, uh, had ik de indruk. Uh, hij deed zijn verklaring en ging daarna uh, tamelijk ontspannen het persgesprek in. Uh, ik denk dat het ook vanaf de, van de kant van de familie... ...het ook een moment is waarop je iets kunt vertellen. Uh, de situatie is aan Er zijn natuurlijk uh, de afgelopen tijd openbare optredens geweest. Gisteren nog het streekbezoek van de in, in Friesland, dan is er ook een persgesprek... en dan is het toch altijd een beetje ongemakkelijk. Je staat te kijken van, ja, wordt er iets gezegd? Willen we iets vragen? En dit is een heel natuurlijk moment waarvoor gekozen is... en dan is ook de druk eraf. Ja. Zijn er nog andere dingen gezegd? Heel veel. <laughs> er wordt altijd heel veel gezegd. Maar de vraag is natuurlijk, uh, uh, uh, waar ging het over? En... Uh, wat heeft het afgelopen half jaar nog meer gespeeld? Natuurlijk de vakantievilla. Het verhaal Mozambique is bekend. Die villa is in januari verkocht voor een symbolisch bedrag. Daar zijn ze vanaf wat hun betreft. wilden ze het ook niet meer over hebben. Maar hebben nu die vakantievilla in Griekenland gekocht. Waarbij je altijd de vraag hebt waarom dan Griekenland? Waarom niet ergens anders? Nou, de prins en prinses gaven aan. Rondreizen, iedere vakantie. Dat is met de beveiliging niet te doen. Je moet een vaste plek hebben. We zijn een aantal keren daar in het gebied geweest op vakantie. En dat is ons zo goed bevallen. En dit kwam voorbij als huis wat we konden kopen. Hmm. En dus hebben we daarvoor, uh, daarvoor gekozen. Ja, ook goed voor de Griekse economie toch een beetje. Precies, ja. Dankjewel. Ja, sorry. Ja, nou nog één ding. Uh, het ging natuurlijk ook over uh, het werk. En daarbij kwam, werd toch nog eventjes gerefereerd aan de situatie van, uh, van Prins Friso... Want uh, vertelde uh, Willem-Alexander: ze hebben het natuurlijk druk, maar dat is uh, één ding. Dat hebben, ze wel, dat hebben ze eigenlijk altijd wel. Maar het was wel extra zwaar geworden, ook met de situatie thuis en de situatie in, in Londen. Dus het had ook wel zijn weerslag gehad uh, in hun, uh, hun werkzame leven. Duidelijk, dankjewel. Benno Bremeyer. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Ik weet, ik wil met haar een date, ze heet Simone. Simone, ze lacht naar iedere man, maar nooit naar mij.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 Rotterdamse komen ze eigenlijk niet, hoor. De kick met het nummer Simone. <laughs> nou, Zo. Er is een mevrouw die klaagt hier de hele tijd over bij Tom ja. van het Hek. En Tom belooft dan elke keer dat we hem niet meer zullen draaien. En wat doen wij? We doen het gewoon. En waarom? Het is mooi, want dit zijn de Beatles uit Rotterdam. Zoals elke havenstad zijn eigen Beatles heeft... heeft de Rotterdam dat eindelijk ook Kijk, Voor seizoen die Nieuwe Huismens van de Daardoor. De Radio 1 Sportzomerbus. Ik ga op vakantie en ik neem mee: nou, een auto, een caravan, een camper, drie kinderen. Misschien wel vier of vijf. Een hond, een bagage, maar het past allemaal wel er wel in. Maar wat zijn de regels in het buitenland? Mark-Robin Visser is in het zuiden des lands. 300, 250, oh, is het 250. Wat is dit, Mark-Robin? Ja, Wij zijn op uh, parkeerplaats Knufelkus uh, bij IJsden. En hier staat een, groot, hier staat een mooie weegbrug. En uh, de aanhanger, uh, wat is dit? Een vouwwagen, denk ik, hè? De vouwwagen, die is, een, die is van u? Ja, die is van mij. En heeft u hem van tevoren gewogen? Nee, ik heb hem van tevoren niet gewogen. <laughs> Dus dat is nou wel even spannend. Waar gaat de reis naartoe? Die gaat naar Frankrijk. En jullie zijn met z'n tweeën, denk ik. Ik zie niemand op de achterbank zitten. Nee, wij zijn maar met z'n tweeën nu, ja. zie zien het er ook uit. al heerlijk zomers uit... met een lekkere korte broek met mooie melkflessen eronder. Ja, vanmorgen met zon vertrokken. Alleen nu is het een beetje bewolkt. Ja, maar dat komt allemaal vanzelf weer goed. Ja. Zeg, nou, hij is net op de Weegbrug. Ik ga even naar de specialist van Veilig Verkeer Nederland, meneer Teunis. Ja, Wat is het oordeel? Morgen. Ja, goed. Maar ik wil deze meneer zijn naam nog hebben. Ik heb wel van alle vier staan. Ja, er, dit, dit formulier wordt nu ingevuld. Dit, er staat boven vakantiecheck. Het wordt allemaal heel netjes ingevuld. Allemaal. De naam, de type van de auto en dan natuurlijk het gewicht van de auto. Zeg mevrouw, uh, wat als er nou iets in staat wat niet helemaal goed is? Daar had u nog niet aan gedacht, hè? Nee, daar hadden we nog niet aan gedacht. Nou, dus mee, wacht bij de hand. Dus misschien kunnen ze het even oplossen dan. Ja, want dat is wel even handig om te vertellen. We hebben hier niet alleen Veilig Verkeer Nederland staan hier op deze parkeerplaats. Maar ook uh, de ANWB is hier met de Wegenwacht. We hebben hier een bandenbedrijf met een hele bekende naam. Dat begint met Kwik. En we hebben hier een autoruitenbedrijf met ook een hele bekende naam. Die begint met Car. U mag het zelf aanvullen. Die staan hier allemaal klaar. Uh, u bent klanten aan het uh, zoeken, denk ik? Ik ben even aan het kijken als er uh, ruitschade is. En wat doet u daar dan nou vervolgens mee? Uh, dan laten we. De, als de klant terug is van vakantie, dan gaan we ze bellen voor een afspraak te maken. Om, uh, Want te u bijstar. kunt het niet nu hier ter plekke uh, eventjes fiets, uh, fixen. Meestal hebben de klanten hebben, uh, haast eigenlijk, ja. of ze willen snel op ja. vakantie, die ja, ja. hebben nu geen zin om het een sterretje te laten repareren, ja. inderdaad. Maar het is wel een fijne service. Ja, we doen ons best om met de klanten goed te helpen. Hè? Ja. Dank u wel. Veel succes ja. verder. Ik ga nog eventjes terug naar de familie. Ja, zeg, Hoe hebben jullie je voorbereid op deze reis? Want je moet wel op veel dingen letten natuurlijk. Hè? Eh, ik begrijp niet helemaal goed wat je bedoelt. Bedoel je met de auto? Ja, vallen, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, Even zorgen dat, dat de banden goed op spanning zijn. Uh, verlichting even controleren. En uh, ja, oliepeil en uh, ruitenvloeien. Maar goed, het gaat naar Frankrijk. Hebben jullie ook de, de, de vereiste blaastesten inmiddels in de auto? Nee, die kopen we in Frankrijk, want die waren in Nederland niet meer verkrijgbaar. Nou, dan heb ik een verrassing voor u, want ze worden hier op deze parkeerplaats vandaag gratis uitgedeeld. Ze hebben er oh. nog een paar, dus ik zou zeggen... Oh, het busje gaat nou... Naar... Ga even vragen. Ja, ga ik even vragen. Zeker doen. Ja. Want ik geloof niet dat ze in Frankrijk... Je krijgt er ook nog geen bekeuring voor, hè? Tenminste, nou, we... ik kijk even naar de AWB, ja, meneer. Weet Meneer Snakkers, hoe zit het met die blaastest? Die blaastest heeft de ANB niet in voorraad. Nee. Maar mensen krijgen van de ANB een brief mee die in Frans gesteld is. Waarin dus om clementie wordt gevraagd om dus die mensen geen proces voor bal te geven. Die ah oui, heeft... en dat is in Frans hè? Is in Frans? Dus daar staat brief... dan Geneepa, een blaastest, een uh, ticket Dat staat, bon. staat er zo onniveau zo op? Zoiets dergelijks, Ja, he? zo ja. staat erop, ja. ja. Ja, u bent ook heel goed in Frans, geloof ik, hè? nee. No, <laughs> Zeg, hoe is het gegaan hier vanochtend? Jullie staan hier de hele ochtend al op de parkeerplaats. De sfeer is goed. Wij zijn om half De sfeer een... is goed, de vakantiesfeer. De sfeer is heel prettig. Het is goed weer en de mensen zijn toch redelijk ontspannen. En het is leuk om te zien, want de mensen sluiten hier echt in de rij aan. Met hun auto, met hun caravan. Ja, ja. We zitten ongeveer op 50 tot 55 combinaties die we gecontroleerd hebben vandaag. Ja. Echt grote gebreken hebben we niet gevonden. Aha. Weet u wat ik wel net, ik mag het misschien uh, niet zeggen, maar er was net een gezin met een caravan, die was echt veel te zwaar. De grote gros van de caravans is veel te zwaar beladen, ja. maar er wordt ook, uh, veel dingen, worden ook veel dingen meegenomen die men niet nodig heeft. Wat dan bijvoorbeeld? Veel te veel water. Heeft u water bij? Uh, 10 liter <laughs> achterin, als, kont, als tegengewicht voor het koelkastje. <laughs> Serieus? voor. Serieus? Ja, dat gebruik ik als, als gewicht om het uh, op de dissel uit te balanceren. Ja, maar het is toch geen Zeppelin? U heeft gewoon een vouwwagen bij. Ja, dat wel. Maar als ervoor in een het koelkastje staan met eten en drinken erin, dan heb ik zodanig veel gewicht op de kogel. Kijk. Dat kan de achterkant iets nodig hebben. Die meneer heeft er goed over nagedacht. Dat is uh, een goede methode ja. om dat zo te doen. Dan krijg je het exacte gewicht. Ja. Ik wens jullie goede reis, want u dank bent goed gekeurd. Ja, ja, ja dankjewel. Zet jou. hem op. Haal die blaastest nog ja, eventjes succes, daar. Hè? Dag. Uh, alles goed. Wat zijn nou dingen waar de mensen nog op moeten letten? Um, Attentiepunten. Uh, Zeker op de verlichting, de verlichting van ja. tevoren, controleren voordat je wegrijdt. En heb je de stekker een keer in de stopcontact gehad, controleer hem opnieuw. Controleer hem opnieuw. Dat is de laatste tip van Frans Snakkers. Ik wens jullie, pas op, want ze gaan, ze gaan rijden. Ik wens jullie nog veel succes hier vandaag. Dank je wel. En Het is er een mooie dag voor. Dat is Mag het je zeker? wel zeggen? Ja, dat is het zeker. Okay. Goed, Goed zo, veel succes. Nog. De groeten vanaf uh, parkeerplaats Knufelkus. Ja. En als jullie uh, deze kant op rijden naar het zuiden... kom even langs en laat de boel uh, controleren... want <laughs> dat kan natuurlijk nooit te veel gebeuren. Tot de, later. Hoeveel Dag. gewicht op de kogel? Mark Robin Visser vanuit uh, Knufelkus in uh, Maastricht. In de buurt van Maastricht. Precies, eigenlijk ja, nog ja. naar Maastricht zelf zelfs. Ja. Wie vandaag de jaarbeurshal in Utrecht binnenloopt... die struikelt er bijna over. Een reus ligt daar in de hal. Opgebouwd uit kratten en allemaal spullen... die je op kleedjesmarkten ook kunt kopen... Wie heeft dit bedacht en wat wil dit zeggen? Nou, de bedenker zit hier en wat het wil zeggen... dat gaat hij zo beantwoorden, Pet van der Luijterhaarde. Wat wil het zeggen? Uh, nou, de reus wil zeggen dat, er, nou, dat we zoveel spullen hebben. En uh, nou, dit is wat ik uh, in drie jaar tijd bij elkaar heb verzameld, zeg maar. Via, uh, vooral via Marktplaats, maar ook uh, op een andere manieren. En waarom verzamelt de mensen dit allemaal bij elkaar? Uh, nou ja, dat moet je vooral aan die mensen vragen. Maar de, de redenen die ik ontdekt heb, zeg maar, zijn, uh, zijn, zijn heel, heel legio eigenlijk. Sommige mensen vinden het leuk uh, als... Uh, gewoon als object op zich. Uh, andere is het uh, voor een appeltje voor de dorst. Um en, en, en waar bestaan de verzamelingen uit? Noem eens een paar uh, gewoon voorbeelden dat we een idee kregen. Uh, ja, nou, het, het is echt. Het zijn meer dan honderd verzamelingen. Onder andere ja, kikkers, uh, telefoonkaarten. Kikkers? Kikkers, ja. Echte ja. kikkers? Nee, gewoon uh, oh, helaas, op, helaas op. niet. Of gelukkig niet. Ik weet het niet. Maar goed, kikkers gaan ja. verder, telefoonkaarten. Ik, telefoonkaarten, postzegels natuurlijk. Maar ook, uh, ook, ook, ook grotere dingen. Dus we uh, opbla opblazen, objecten. Maar ook uh, uh, heel veel um, uh, videobanden. Uh, um, ja, heel veel audiospullen, zeg maar, platen, cd's... maar ook uh, de grotere werken, zoals uh, poppenhuizen... de gigantische Batman-verzameling, mm -hmm. Lego, Playmobil, He-Man, G.I. Joe... Uh ja, en, dan, en de, de, de benen bestaan ook voor een heel groot deel uit, um, uit heel veel aanzichtkaarten. Uh, er zitten miljoen aanzichtkaarten tussen. Een miljoen aanzichtkaarten yes. dus, ja, ja, en, ja. en, en kotzakjes. Dus meneer die heeft 25 jaar lang kotzakjes verzameld uit ja. vliegtuigen. Klopt. Wat ontsmakelijk. Ja, ja ook kotzakjes. Leeg ja. hoop ik, hè? En, en, ja, ja ze zijn, uh, zijn nog leeg. Ja. Ja, maar wel ja. gevraagd aan die meneer waarom die kotzakjes ging verzamelen? Uh, nou ja, de, nee, ik, heb, ik heb zelf niet uh, dat gevraagd. Maar hij, hij is daar wel uh, al een tijdje mee bezig... En Ah, het, is, het is echt leuk om te zien. Ja. Wat is je bedoeling, Pet? Want, want waarom wil je Gulliver's verzamelingen? Heet dit? hè? He? die mm -hmm. reus ja. die er ligt, 100 meter lang bestaat het allemaal verzamelingen. Dat is de reus. Ja. Wij als Lillyputters eromheen. Maar ja. wat is je bedoeling geweest? Waarom wil je dit laten zien? Het heeft eigenlijk een maatschappelijke betekenis, zeg maar om te laten zien dat wij gewoon gigantisch Wij als mensen hebben zeg maar een geus van verzamelingen gecreëerd. Ja. En het is echt een, ja, dus het was. Wij zijn zelf nu heel klein eigenlijk als we ernaast staan. En je ziet dan, is wat wij allemaal gemaakt en geproduceerd hebben. En soms, ja, dat vond ik zelf een leuk De gekte van de verzameld drift, kan je zo omschrijven? Ja, precies, maar ook de productiekant zeg maar. Dus dat we blijven produceren. We zitten nog steeds in de tijd van overvloed. En er wordt zoveel gemaakt en geproduceerd. En het gaat maar door. Maar je vraagt je bijna af van, waarom doen we dat eigenlijk? Ja, dat vraag ik me ook. Dat vraag ik Maar de tentoonstelling geeft er geen antwoord? op Top. Nee, nee, nee. Dus dat, ah. Maar goed, mensen, het is wel de bedoeling dat mensen dat het vraagtekens zetten. En dat mensen denken: joh, wat, aan de ene kant heeft het een mooie kant. Maar zeg doet dat maar. Het, doet dat het ook? We, ja, gaan mensen niet denken: van, goh, wat zou dat zijn? Oh, het zijn kotzakjes. Ja, ja, dat kan. Ja, goed. Ja. Het, je, kunt er op, het, je kunt er op meerdere manieren naar kijken, zeg maar. Maar goed, het is: het, aan de ene kant is het een, echt een feest voor het oog. Het is echt een fantastische plek om. om, om ja, gewoon, er staan miljoenen spullen bij elkaar, echt miljoenen. Dus, dat is, dus, dus nog nooit zoveel, uh, ja, er zijn nog nooit zoveel spullen bij elkaar gebracht, zeg maar... met allemaal verschillende unieke dingen. Dus er zijn, zeg maar, twee miljoen aan unieke materialen liggen daar... Dus, dus er is nooit een museum geweest... wat zoveel spullen tegelijkertijd heeft. Zo verrot je kunnen zeggen, niet? Ah, ja, ja, ja, goed, Met dat, respect dat, dat... dat het verzamelingen zijn. Ja, he, ja, ja. ja. goed. Nou ja, dus, je, moet, je moet bedenken, zeg maar. Dus, ja. bijvoorbeeld, er zijn ook puntenslijpers. Er zijn 5000 puntenslijpers. Mm -hmm. En die mensen hebben echt 30 jaar lang... Puntenslijpers Het zijn allemaal unieke puntenslijpers, ja, allemaal ja, verschillende. In, in kleur, in grootte, ja, en, en, ja. je hebt hele grote ja, puntenslijpers, ja. kleine puntenslijpers, kan ik me voorstellen. Die hebben ze echt verzameld. Ja, klopt. Ja. Hoe kom je, want dat is voor een deel zijn dat je eigen verzamelingen. Maar mm -hmm. heb je ook gewoon mensen gezegd van als je verzameling bent, kunt u een metertje krijgen in ja, de expositie? Klopt. Ja, ja? ja, ja oh. we hebben oproepen uh, overal geplaatst. Wat was de gekste verzameling die je ertussen hebt liggen? Nou, die kortzakjes is wel aardig, maar ik vind, ik vind zelf ook wel... Uh, nou ja ik ik vind zelf ja die ik blijf er die punten slijpen vind ik vind ik interessant omdat ja. dat ja ik, ik dacht van veel mensen denken van nou ja, punten slijpen, dat is gewoon je koopt er één en dan dat heb ben je ben klaar voor je precies, leven ja. ja ja absoluut maar dat er zoveel variaties ja. in één ding dat is echt ja vind ik heel bijzonder Ja. En ook om te zien dat mensen dan zelf nog extra puntenslijpers gaan bijmaken. Dus dat ze zelf variaties op gaan bedenken. Dat ze een poppetje op hun puntenslijper plakken. En op maar die als, meer als ik dat krijgen, zo hoor, dat die, die, die meneer of mevrouw van de puntenslijper, die moet echt gehecht zijn aan zijn verzameling. Ja, uh, was het dan ook lastig of moeilijk om uh, de mensen te bewegen om het af te staan? Ja, absoluut. Ja, nou, het is heel lastig. Het is ook heel lastig om verzamelaars te vragen om te vinden om, om mee te doen. Ja, want uh, die zijn bang natuurlijk dat er een, een punt te slijpen wegraken. Ja, ja, nee, klopt. Zijn, ja, en omdat het de hele leven daarin zit, zeg maar, ze hebben er heel veel tijd en energie in gestopt. En dat kost dus, ja, voor hun kost dat heel veel. Ja, als je dat omrekent dat tijd in geld, dan is het een kapitaal, zeg maar. Dus, ja. uh, is het dan ook nog extra verzekerd? Moest je ja. allerlei van dat soort dingen ook nog afspreken met de mensen? Ja, we hebben wel een soort van verzekering afgesloten. Klopt. En als er ja. nou mensen komen, want je gaat vandaag, je bent vandaag open. He, ja, vanmorgen, ja. vanmorgen om acht. Open gaan. Nou, open nog niet zo vroeg. Nog niet. Oké. Okay. Zo ja, Hij is geen ochtendmens. Nee, nee, precies. Dat nee, zie dat je. je het... al. <laughs> ja, ja, heel goed. Ja. Uh, want even de expositie gaat lopen van 8's morgens tot tien avonds. Nee, nee, nee, van van uh, zeg maar vanaf 11 uur s ochtends tot uh, tot uh, 6 uur s avonds. Ja, Oké. Okay. Nou, je bent 6... de hele dag ben je er ook de komende dagen. Ja, ja, ik ben er tot uh, tot tot met de afbouw. Dus, uh... Oké. Okay. In de jaarbeurs in Utrecht dat weten we pet, maar dan nog even. Nou heb ik zelf een hele leuke verzameling vingerhoedjes. Uh, ja. Kan ik die in de tas meenemen en zeggen... die plakken we bij de reus? Ja, kan dat? Absoluut. Ja, nee, dat kan nog steeds. Iedereen is welkom ja. met zijn verzameling om daar te exposeren. Ja, ja dus het, het is een de bedoeling is ook dat we het met z'n allen doen, zeg ja. maar. Dus het, iedereen mag meehelpen om die reus te bouwen. Dat is, dat is het... Het, het, het idee, zeg ja. maar. Dus, uh, en, en ik moet nog zeggen, dus, uh, dat naast, naast al die verzamelingen... hebben we ook nog uh, robotjes rijden. En die robotjes die kun je op de website gullofsverzamelingen.nl uh, bekijken. Mm -hmm. En dan kun je gewoon echt zien, de reus van binnen bekijken. Zeg maar. Oh, die ja. rijdt door de reus heen, ja. en, maar zeggen. Ja. en dat dus, kan je de, niet zien als je bezoeker bent? Dat kun je ook oh, zien. Ja. Oh, dat ook, de ja, om gro Het grote scherm van Nederland hangt er van Dropstuff. En die, uh, die hebben ook op zes verschillende plekken in Nederland. Hebben ze ook grote schermen hangen. En daar kun je het ook kijken. Dus als je langs een station loopt. En in uh, zes verschillende stations. dan zie je het dus ook, uh, zie dat je dat er, ook verschijnen. Nou, dat zeg je uh, uh, Laatste. Wat doe je er tegen? Uh, of hoe voorkom je dat mensen niet denken: hé. Hey, dat Playmobil poppetje, dat mist ik nog in mijn collectie. Ja. Dat wordt van de reus af, hup, zo in de tas gestoken. Nou, We hebben wel bewaking en hangen dus overal uh, videocameras... Die, waarvan je de reus ook kunt zien van bovenaf, zeg maar. Dus ja. dat hebben we helemaal... Je hebt het helemaal secure, zoals ja, dat ja, het maar ja, ja, ja, precies. Ja. Hoeveel belangstelling verwacht je? Wordt het een zomerhit voor met slecht weer buiten... Ja. ouders met kinderen die flippo's gaan kijken? Ja, absoluut. Ja, ja? Ik, ja ik hoop op uh, <laughs> heel veel mensen. Dus iedereen is welkom en uh, ik zou zeggen... Ja, de, de parkeerplaats is groot genoeg, dus uh, kunnen genoeg auto's. of het is, heel, het is ja. en het is heel centraal. het is de centraalste plek ja. van Nederland. Dus over is... een mooie verzameling met al die auto's van de parkeergarage. Ja. <laughs> okay. ja, ja, ja, ja. van vandaag tot 22 juli in Utrecht in de jaarbeurs. Gullivers' verzamelingen, duizend en één verzamelingen in een interactieve zomerexpositie. interactieve zit erin dat je zelf wat gaat inbrengen, ja. maar niet mag meenemen. nee Klopt, dank je. En ik ga een brug maken van je welste, want Lieselotte Thomassen... die verzamelt al het nieuws. Nou, wat een brug. De situatie van prins Friso is onveranderd. Hij ligt nog steeds in coma, heeft prins Willem-Alexander gezegd... tijdens een fotomoment met zijn gezin in Wassenaar. Hij zei ook dat het door alle emoties niet altijd even makkelijk is om te werken. Friso raakte in coma bij een ski-ongeluk in februari. Sinds begin maart ligt hij in een ziekenhuis in Londen. Vakantiegangers op weg naar het zuiden krijgen op de Europese snelwegen te maken met lange files. Het gaat al mis bij Breda, daar staat het vast. Net als in delen van Nederland zijn in onder meer Frankrijk, het westen van Oostenrijk, delen van België en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland de schoolvakanties begonnen. En in die landen is het dus ook al op een aantal plaatsen flink druk. In Duitsland zijn er ook nog wegwerkzaamheden. Knelpunten liggen bij Hamburg en München. In Z Zwitserland stond al vroeg een file bij de Gotthardtunnel. tunnel En in het zuiden van Rusland zijn tientallen doden gevallen... door zware regenval. Het zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Volgens de lokale autoriteiten zijn er in verschillende plaatsen... zeker 50 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. De politie is massaal uitgerukt om te voorkomen... dat er woningen worden geplunderd. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met zometeen Duncan Stutterheim over Sensation, het Festival. na twaalf jaar nog steeds uitverkocht... en over de huidige ontwikkelingen van de dance in Nederland. En Joris van der Kerkhoff, onze verslaggever in de Tour... is bij de Col de Mont du Fouche. She's looking J.J. Kael samen met Eric Clapton. Danger, dan wordt het tijd voor de paardenkrachten. Ja, en dan ben jij aan de beurt, Bas. Ja, hè? PK's, dat, dat ben absoluut. jij nu de WK's, wielerkuit. Het Wimbledon van de paardensport is aan de gang. Het internationaal Kokorie-Piek in Aken. Vandaag moet daar de beslissing vallen... welke Nederlandse dressuurruiter als vierde mee mag naar Londen. En in Aken staat verslaggever Ed van der Bent. Ed, hoe gaat het en om wie gaat het? Nou, het gaat was om Patrick van der Meer met het paard Oezo. Of om Imke Schellekens Bartels. Die laatste kennen we natuurlijk van andere Olympische Spelen. Zij viel op het laatste moment in tijdens de Spelen van Athene. Toen het paard van Edward Gallen de brillessure bij het opladen op de veewagen kreeg. en Toen ging zij met haar paard Lancet en eindigde uiteindelijk als beste Nederlandse eh, al daar. Eh, en als je dan kijkt, die strijd tot nu toe, dit ging hier bij de Grand Prix van donderdag. Die het meetelde voor de landenwedstrijd waar Nederland overigens derde werd. Eindigde zij met 1,5 procentpunt achter Patrick van der Meer, met Oezo. En bondscoach Chef uh, Jansen, die heeft bepaald dat de optelsom... van de wedstrijd van donderdag en die van uh, hier vanmiddag... de Grand Prix Speciaal, dat die zal uitmaken die uh, hele simpele optelsom... wie er naar als vierde naar Londen gaat. Wel, Imke Schellekens heeft inmiddels gereden met haar 12-jarige paard Toets. Paard is nog maar sinds kort eigenlijk op het hoogste niveau actief. Reed 72,689. En dat betekent dat Patrick straks een uh, percentage moet rijden van meer dan 71 3, 4, 9 om dan de winnaar te zijn van die strijd. Kijken we even kort naar de proef van Imke Bartels. In die Grand Prix speciaal, in die verplichte figuren zit een coefficient waarbij dus de verzamelde stappen onder andere dubbel beoordeeld wordt. Het cijfer wat je daar had telt twee keer. Nou, dat was een element wat net niet zo lekker ging. Daar haalden ze een vijf bij een van de juryleden. Maar de pirouettes waarbij het paard in de galopbeweging een rechter en een linker pirouette moet maken. En daarbij met de achterbenen bij die draai, die wending op de Achterhand dan zo klein mogelijk een cirkel moet maken. Die zagen er fantastisch uit. Met cijfers van een 7 tot een 8,5. Dankjewel. Ed van der Wend vanuit Akerbed Internationaal Koekoek. Epiek. Rond 4 uur komen de renners boven op die Col de Mont de Vroegs, Een bergje van de derde categorie. En naast de top hebben Hendrika en Jacob van de Lagemaat sinds vijf jaar een herberg. En van die doorkomsten de Tour maken ze vandaag een feestje. Nee. Een wagentje met aanhanger. Ja, ja, uit en op die aanhanger, oh, tegen de boom aan bijna, een groot scherm. Hier verwacht u straks hoeveel mensen? Nou, een stuk of tien. <laughs> ja. ja, en daarom zo'n ja, groot scherm. Ja, ja je, je weet, maar je weet het niet. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Dus uh, ik ben gewend om uh, in Nederland, in Utrecht, uh, grote evenementen te organiseren. En uh, ja, het is altijd opmerkelijk dat er zoveel mensen op afkomen. Maar hier weet ik het niet. Bolletjes trui aan. je hebt veel trui, hè? Ik heb heel veel trui, ja. Dus een, uh, dat is het leuke van, van wielrennen ook, dat je je steeds uh, kunt kleden naar, naar gelegenheid en naar gevoel ook. En u voelt zich nu als een bergkoning? Nou, dat moet ik uitstralen. De, ik ben het niet. Ik hoop het uit te stralen. Ja. Als u dat moet uitstralen, moet u uw lippen niet zo een beetje ontevreden naar beneden duwen. Dan moet u die glimlach die uit uw ogen komt ook gewoon volledig uitstralen. Nee, als, er een, als er een trui zou zijn in de Tour de France voor dalen, dat zou ook een goede kans maken. Ik ben 90 kilo, dus dat gaat uh, hard naar beneden. En ik heb in mijn leven eigenlijk nog niet meegemaakt dat ik door iemand gepasseerd ben op de fiets... In de afdaling. Ja, het is grappig wat u zegt, dat in de afdaling. We lopen nu van uw herberg naar beneden. Je ligt behoorlijk voor. Ja. En dat kan ik eigenlijk niet verdragen. Dus ik zal toch een stapje... <lacht> maar dan gaan we oh, rennen. Ja. En dan komen we uh, uiteindelijk, uh, als we zo'n 100, 150 meter gelopen hebben... langs uh, veel auto's die hier al geparkeerd staan. Langs veel van die campers uh, die er staan. Dat is ook verbazingwekkend. Hè? Dat, verbazingwekkend. dat ze daar gewoon, ja, ja. gewoon gaan staan in de hoek. Het is een, het is, het is een plaag. En ik probeer dat in het Frans te vertalen. Het, het is een plaag, maar ik geloof niet dat dat de goede vertaling is. Maar het is, het is eigenlijk rampzalig, al die campers. Moet je kijken. Het begon maandag, verscheiden de eerste campers. Je bent hier vijf jaar geleden gekomen... Eh, om nou, van het drukke leven, van het eh, zijn van cafébaas in Utrecht eh, af te zijn. Wat een drukte. En eh, uiteindelijk hier in betrekkelijke rust een herberg te beginnen. Maar, ja. Betrekkelijke rust, hè? Ja, heel betrekkelijk. Ah, dit, dit heb ik natuurlijk nooit kunnen verwachten dat, het, dat dit zou gaan gebeuren. En ik uh, blijkt uh, haast voorbestemd dat ik, dat ik gewoon energie en, en, en, en, en, en ideeën heb verzameld om dit te kunnen maken. En dit is dan uh, de herberg die u hebt, het pand wat u aan de weg hebt gekocht... wat echt precies ligt aan de meet van uh, waar ze om vier uur voorbij komen. En dan hebben ze een colletje van de derde categorie genomen. Een colletje dat u al ja. vijf jaar lang ja. iedere dag neemt om in vorm te blijven. Ja, ja, ja. Ja, ongeveer iedere ongeveer, dag dan. Ja. En wat u gemaakt hebt, en daar bent u reuze trots op... je hebt niet alleen een bolletje strui aan... maar je hebt een bolletjes fiets daar, daar staan. Hij is uh, vier, meer dan vier meter hoog en 6,5 oh. meter lang. Het is een... Uh, uh, uh, ook nu, nu ik er naar kijken, ik krijg kippenvel van. Waarom wordt u daar emotioneel van, van die fiets? Nou ja, de, uh, het is mijn handtekening in het leven. Dus, uh, het is mijn tweede handtekening. Ik heb, ik heb ooit glas in lood laten zetten in 1989... En daar heb ik ook achterover geluid en gedacht van nou, dit gaat me overleven. En dan krijg ik er veel van, ja, dus je wilt toch iets uh, nalaten wat uh, voor de eeuwigheid is. Ja, inmiddels teruggelopen naar, naar de herberg. Het televisiescherm staat er nog wel, maar nog niet precies op de plek waar het moet gaan staan. Nee. Vanavond een band die gaat optreden en voor de rest feest. Helemaal, helemaal goed. John, ga... je bent nogal sterk hè. We moeten die, die wagen ver, ver, ver, ver, verduwen. Ja, kan. ja, Jacob van de Lage moet nog eventjes uh, van de Lage Maat. Hij moet nog eventjes aan de bak. Joris van de Kerkhof die sprak met hem om 4 uur. Dus komt de tour daar langs. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Vanavond is de Amsterdam Arena voor de dertiende keer wit en totaal uitverkocht. Want er komen er zo'n 40.000 mensen. Op het grootste dancefeest van Nederland af, naar de arena, dus allemaal in het wit. Organisator van die feesten altijd al is Duncan Stutterheim, op, op, opperhoofd en oprichter van het dance-imperium IDNT of IDNT. Nee, IDNT is het, hè? Nou, dat was IDNT. Het is nu ID internationaal ID. &T. Ja, het is nu IDNT, maar het begon Dat is IDNT. Organiseert mega danceparties zoals Mysteryland, Sensation White. Uh, Duncan, welkom. Hallo. Hoeveel mensen? Wat, wat komt erop af? Wat is de doelgroep? Zijn het alleen maar jonge mensen met een flesje water in de hand? Mm, daar begon het mee natuurlijk. Ja. De eerste evenementen waren echt uh, natuurlijk de, ja, de eerste pioniers. En, wow, we gaan naar een voetbalstadion. Dat waren echt uh, de house partygangers van twintig jaar. Ja. Alleen tien jaar later zien we nu ook mensen in de skyboxen rondlopen. Uh, zien we mensen van Dance for Life uh, het goede doel steunen. De, dus we zien uh, mensen uit internationaal komen reizen die in het Amstel slapen. Tot mensen, de studenten die met een bus in het IBUS zitten. Dus... Van, van alles wat. Een ja. hele breed doel. Ja. Maar voor iedereen die nie, niet weet wat het is, wat is dat sensation? <laughs> Goeie vraag, hè? Ja. Dank je. Ja. Een dansfeest in het wit. En je kan het vergelijken met een concert, een, een, een optreden, een dansfeest. Je kan op de tribune kijken naar een show. Uh, je kan rondlopen, lol hebben. Uh, het ziet er van achterlang gek uit in de arena. En uh, allemaal in het wit. En wat voor soort muziek hoort erbij? Echt house muziek. Dus gewoon alleen maar elektronische muziek. Waarbij wij zelfs heel specifiek uh, richting hebben gekozen. Uh, gezellige, warme club uh, muziek. Dus geen trance of geen chesto-achtige dingen. Maar dat was toch vroeger? Wel? Je had ja. af en toe inderdaad ook keihard dance was er echt gewoon. Uh, Daar ja, begonnen gehaast. we mee. Ja, en, uh, maar we zijn gedurende jaren steeds meer tot een eigen gevoel gekomen, een ja. eigen smaak. Maar het wordt toch niet manier... Een terug lounge dingetje, toch? Of wel? Nou, kom maar langs vanavond. Ja. <laughs> BPM gehad zit een op de, de, de, 28, de, 28. de <laughs> 128 en dat is uh, ja, ja. gewoon is echt een lekkere club. Uh, lekker gewoon goed dansen. Ja. Ja, we, ja. we vinden het heel belangrijk dat mensen met elkaar dansen en ja. lollen. We gaan niet ambient uh, de wereld uit. Uh, nee, uh, gelukkig. Zocht een 7 uur licht aan. En is dit alleen voor uh, zeggen, de jongere generaties? Of, uh, Jij mag ook komen. Je mag komen, je kan altijd een kaart kopen. <laughs> nou, maar nee, we zien wel dat uh, de gemiddelde leeftijd is voor mij 5, 26. Ja. Maar dat betekent dus dat de mensen van 18 lopen en mensen van 38 lopen. Wat is de aantrekkingskracht nou? Want als je zo breed mensen op je af krijgt en 40.000 man keer op keer binnen te halen. Wat is de kracht? Ik denk dat het toch wel belangrijk is. Dat, uh, kijk, als je het drie, vier keer gezien heb... snap ik dat mensen wel zeggen in Nederland... Van, "Nou, ik heb het wel gezien. Maar toch, als ze weer vier jaar later zouden komen... dan denken ze toch weer... Ja, ik heb, ja, dit heb ik niet gezien. Dus het kennen ze een sensation wel. Maar elk jaar weer vernieuwen wij enorm de binnenin. Ja. Vertel eens, wat gebeurt er, wat gebeurt er dit nou, jaar? We bijvoorbeeld, bijvoorbeeld je... een hele andere een, een show gemaakt... met, met, met een led techniek en met ballen die op en neer gaan. Maar dat was zo spectaculair. Dat hadden we nog nooit gemaakt. Dus mensen die daar kwamen, die waren echt van wow. En dit jaar hebben we weer maskers die heen en weer gaan, we hebben een performance door de lucht die heen. Dus qua technieken, qua show is het echt weer steeds vernieuwend. Ja. En de muziek blijft gewoon vernieuwend. Elk jaar proberen wij weer de muziek te brengen die vandaag en morgen leeft. Dus wij, wij zullen nooit gaan. Wij zijn geen Rolling Stones die de Paint paintje Black blijven spelen. Nee. Wij draaien muziek die nu leeft en die. Uh, ja, dat is gewoon belangrijk. Maar de Stones brengen ook elke keer weer nieuwe LP's ja. uit. Een ja, met dezelfde ja. nummer. <laughs> de, uh, nee. nee, met nee, koop ze ook. Maar ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is de Stones. Dat is een ander verhaal. Uh, uh, in, uh, inmiddels uh, uh, een succes. Je begon ooit klein. Hoeveel mensen nemen hier aan deel? Hoe regel je zo'n zo party? Maar nou, dat is nog wel wat. Nou, bij die werken nu 90 mensen fulltime. Mm -hmm. uh, en wij werken dan ook heel veel met uh, mensen erbuiten. De ZZP in Nederland maken wij graag gebruik van. Ja. Uh, hoeveel mensen zijn er vanavond aan het werk? Duizend mensen. Duizend mensen? Nou, duizend mensen Ik begin van. opeens het idee te krijgen dat dit geen goedkope show is. Hoeveel, hoeveel kost zoiets? Meer dan drie miljoen vanavond. En dan hebben we het niet over alle mensen die bij ons kantoor dan werken. Dus in Nederland verdienen wij ons geld ook niet meer. Wij investeren eigenlijk al het geld in de, de productie en de show en alles. En leggen jullie erop toe? Nee, omdat we gelukkig nu in twintig landen kunnen zitten... kunnen wij met dit product... Het, het, het, het, het, het, is, nou, het is eigenlijk een sinds... exportproduct. Ja. Het is een product geworden gewoon. een Ja, en niet alleen wij als feest, euh, maar ook al die dj's. En, ja. al die, uh, en, en met ons in de slipstream nemen wij nu ook... Uh, wij hebben bijvoorbeeld ons oude pand omgeturnd... Een, een waar allemaal jonge bedrijfjes zitten... Mm -hmm. De, de technieken vanavond die op de maskers geprojecteerd worden... Dat, dat is een klein jong bedrijfje. Maar voor hun hartstikke gaaf, want die gaan weer mee naar die twintig landen. Juist. Dus wij nemen ook niet alleen de dj's mee... maar ook of het naar de danseres is die meegaat... of de jongens uh -huh. die uh, iets maken over uh, de videotechnieken. Ja. En uh, laat maar raden, daar investeert ID&T ook weer in. In ja. dat soort bedrijfjes. Nee, wij hebben wel geen belang daarin. Nee. Uh, wij hebben alleen ons oude pand ter beschikking toegesteld. Ja. Uh, in plaats van het te verkopen hebben we het gehouden... Ja. en hebben we daar alle jonge bedrijven in gezet. Want voor ons is het wel belangrijk... Uh, ik ben nu veertig, ik heb twee kinderen en een gezin. Ik loop niet meer wekelijks uh, in het nachtleven. Ja. Nog wel maandelijks. Maar het is gewoon belangrijk dat wij contact houden met, met wat leeft in het nachtleven. En dat doen die jonge mensen wel. Ja, ja, het precies. is een beetje roeien tegen de stroom in, lijkt het wel. Ik bedoel, we hebben het hier uh, ook op de radio heel vaak over crisis en dergelijke. Maar als ik een beetje je beeld op me laat inwerken van jullie... is het helemaal geen crisis, maar is het toch nog wel een bloeiende en enerverende bedrijfstak? Nou, ja, absoluut. En wij natuurlijk hebben sommige festivals in Nederland dit jaar moeilijk... Maar we zien dat de grote, goede festivals het allemaal uitverkopen. En ook nieuwe initiatieven doen het ook goed. En dat zijn, dat, dat zijn wel de wat goedkopere dit jaar geworden. Dus die, die zijn op prijs naar binnen gekomen. Dus het middensegment heeft het in Nederland moeilijk. Wij hebben het wel wat moeilijker in Spanje bijvoorbeeld dit jaar. Daar merken wij wel dat we het niet ja. van de grond krijgen. Oh, ja, Dan heeft jeugd zes... natuurlijk ook gewoon geen geld. Een kwart van nee, die jeugd nou, is werkloos. Wij kunnen geen feesten zonder sponsor. En uh, in Spanje wordt er momenteel ook gewoon minder gebeld. En minder wat gedronken. Ja. Dus de, daar, daar is gewoon echt wel crisis. Maar voor ons is dan gelukkig een land als Brazilië of een land als uh, zelfs Amerika, ja, daar gaat het wel goed. En in ja. Azië zitten we dit jaar voor het eerst. Want je, je kost hier vanavond in de arena 3 miljoen euro, verdien je hier wat of niet? Want dat zou betekenen dat je, dat je iedereen zo ongeveer 750, uh, 75 euro moet vragen als entree. Dat vragen we ook. Dat vraag je ook. Ja, dus daarom verdienen we eigenlijk bijna je niks? Je Maar nogmaals. Maar met sponsors erbij. je ja, we wel wat overnemen. Nou, ja, we hebben 22. Nou ja, wat ik zeg, alleen in Nederland niet. Alleen doordat wij uh, de show dit jaar zelfs 22 landen. We, we doen het in 22 landen. Ja. En daar, halen we, daar kunnen wij ons geld verdienen. En er lopen vanavond meer dan 100 journalisten rond uit heel de wereld. Ja. Dus en, dat betekent een verdere verbreiding van. Ja, we gaan dit jaar voor het eerst naar Azië. We gaan ja. ons uh, show hebben uitverkocht, is al uitverkocht trouwens in uh, Taiwan. Ja. <laughs> uh, Bangkok. We zitten in Seoul. Uh, New York hebben we uitverkocht in oktober. Had je dit ooit gedacht? Nee. Twaalf jaar geleden? Dat je feestjes over de hele ja. wereld zou geven waar duizenden mensen me afkomen? Nee, het heeft ons hele leven gevormd. Ik woon nu met mijn gezin in New York. En uh, hm. ja, dat je, dat je onderdeel kan zijn van die droom. En het kan waarmaken en dan het uitverkopen. Het half kan leven en het dan ook nog werken noemen. Nee, het, het is een soort ja, een, een jongensboekverhaal wat uit de hand is gelopen. Maar ondertussen ook gewoon een, ja, een professioneel bedrijf is geworden. Ja. Het wordt tijd voor wat beach per minute. Okay, that's Stay. het is later ook nog eens op de plaat gezet door Jackson Brown. Maar dit was Maurice Williams en de Zodiacs, denk ik. Ja, dat zijn kleine rubberbandjes. De Radio 1, Sportzomer <laughs> jukebox. Was u door Australië aan het trekken toen Pieter van der Hogeman bij de Spelen in 2000 goud won op de 100 meter? Zat u met heel de buurt aan de pils toen Oranje in 88 Europees kampioen werd? Persoonlijke herinneringen aan grote sportmomenten die heeft, u, heeft u ongetwijfeld ook. Vertel het op onze website, radio1.nl en... Klik op de jukebox met daarin 100 hoogtepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. En vandaag het favoriet sportmoment van Henk de Wit. Meneer de Wit, goedemorgen. Goedemorgen. Peter Winne, die won in 1981 de toeritappen naar de Alp du West, de Nederlandse berg. Maakte dat zo'n grote indruk op u en waarom? Um, ja, nou ja, dat maakte wel indruk. Ik was zelf een jaar of elf, denk ik zo'n beetje. <laughs> en het, uh, ik was vooral bezig met voetballen... Uh, maar het was echt de eerste, een van de eerste keer dat ik echt de, de Tour de France een beetje ging volgen. Ja. Ik had altijd je op Zoetemelk al gevolgd een beetje en zo. Maar toen was er eigenlijk een, een, een relatief onbekende uh, kleine uh, Nederlander in een Belgische ploeg. Die eigenlijk uh, de, de elite uh, zeg maar, uh, naar huis fietste. Ja, het was een beetje ja. een kuifje op de fiets, hè? Zo zag het eruit toch, Peter? Ja, eigenlijk een uh, iets te klein mannetje op een iets te grote fiets. Mm -hmm. In een blauw shirt. <laughs> in een blau ja. In een blauw shirt van met van geloof ik. Ja, ja dat, dat, dat vond ik allemaal, dat was heel exotisch. En dat, dat vond ik gewoon prachtig. We gaan even luisteren naar wat u toen hoorde tijdens de tour 81 in Frankrijk op de top van de op Peter Winnen, ik moet hem nu zien komen. Ja, daar komt hij aan. Peter Winnen om de bocht nu, de laatste 200 meter. En dat gaat betekenen dat er nu eigenlijk niks meer kapot gaat gaan. Peter Winnen wordt de winnaar van deze koninginnenrit in de Alpen. Deze fantastische rit die Peter Winnen in een fantastische stijl heeft gedaan. Zeer goed heeft gedaan. Hij komt mee op de eerste bel. Oh, daar komen die andere drie onkel om de bocht. Maar ze gaan er niet meer in halen, toch zeker? Wat gaan we nou beleven? Peter, ga door, jongen. Ga door! Want die komen eraan. Albon, en, en Mo en Van even. Maar hier is Peter Winnen. Nee, hij gaat het niet meer verliezen. Het verschil zal erg klein zijn. Maar Peter Winnen is de overwinnaar van deze etappe. Dat... Ja, nomen is nomen, hè? Peter Winnen. Als je zo heet, dan kan het eigenlijk niet meer fout gaan. U bent hem altijd ja. blijven volgen ook, meneer de Wit? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik, ja, ik ben... De, ja, de, het, het, het is gewoon een, een van onze grote wielrennen, vind ik. En later ook een mooi columnist. en uh, ja, Ik, uh, ik ben hem altijd blijven volgen. En zelf ook gaan wielrennen van het weg en uh, op de pedalen? <lacht> nee, nee, nee? Nee, nee, nee, nee. Na, <lacht> na, school, na school nog wel eens een keer een sprintje met mijn schoolvriendjes, maar meer heb ik niet gedaan. Okay. Zeg even nog terug naar 81. U was toen 11 jaar oud. Wat was dat voor zomer? Ik kan me nog herinneren, het bestek 81 stond <lacht> daarvoor op, uh, op de rol van het CDA. Ik was toen al wat politiek uh, geïnteresseerd, maar wat was het voor u? Nou ja, daar was ik toen nog helemaal niet mee bezig, hoor, met uh, politiek. Nee, het was, het was een zomer van, uh, van, uh, van met mijn vriendjes spelen en veel uh, met mijn neefjes spelen, zeg maar. Uh, uh, uh, veel voetballen buiten. Uh, het was een mooie... Voor mij was het een hele mooie... mooie Kindertijd eigenlijk. Mooie gelukkige tijd. Met Peter Winnen ja. als grote held. Dank Henk ja, de Wit. En als u ook zo'n mooie herinnering heeft aan een sportfragment. 100 zijn er te vinden dus in onze jukebox op radio1.nl. Even rechts klikken op de site op jukebox. Duncan, waar zijn je op klikken? Wat is jouw favoriete sportmoment? Um, halve finale. EK tegen Duitsland. De goal. Oh, destijds in Hamburg, de goal van Van Basten. Van Basten. Ja, eigenlijk, ja. eigenlijk onhoud, of onhoudbaar, een onmogelijke positie. En hij pakt hem toch in zo'n uiterste hoekje. En dan de onhaal. Ik, ja, ik zie nog zo vallen en zo net erin lepelen. En, uh, ja, ja maar ik weet niet, dat was wel uh, een moment. En ik, en nou, ik denk ik ook Ajax wel, de Champions League winnen toen. En welk jaar? Ik bedoel, de Kluivert jaren zeventig of, uh, nee, of die de, van de, de, de, Kluivert, uh, de Kluivert. De, ja, de Kluivert, in, in Wenen destijds. Ja. Ja. Ik moet zeggen, oh, twintig vorig jaar... Het uh, ja? kampioenschap dus in de arena. Ja? Ja. Ook wel toch een... Uh, ja. Voor mij werd voetbal, voetbal, voetbal. Is ja, wel... Maar wel Ajax ook, hoor ik. En uh, Amsterdam, een Amsterdam, Ja, ja. <laughs> ja Noord-Hollander is het volgens mij. Ik kom uit Landsmeer. Hij ja, ja, ja. ja. is opgegroeid onder de rook van uh, Amsterdam-Noord. En ik ging naar Amsterdam-Noord op school. Ja. Dus Ajax zit er diep in. Zit er diep in, ja. ja. Vandaar dat het geen CC is in de kuip voorlopig. <laughs> nou ja, het is <laughs> geen toeval dat wij uh, ons nee, feest nee. met zoveel passie uh, ik, in daarin hebben gezet. Zeg je bedrijf, u staat 20 jaar dit jaar. Uh, uh, we hoorden net al over een aanwezigheid eigenlijk over de hele wereld. Je gaat steeds meer, steeds verder, steeds uh, ja, global expansion, zoals dat mooi heet. Wat staat er nog op de verlanglijst voor Duncan Stutterheim? Een uh, bijzondere show in Vegas doen, zijn we mee bezig. Met oh ja. Ja. witte tijgers? Nee, ik hoop het niet. Het ziet er niet een rooi uit op het plafond. Nou, maar wel serieus om iets ja. anders te doen. Ja. Dus eventueel in de woestijn aan het kijken daar of iets anders dan... We willen met z'n sesje wel ook dingen proberen die anders zijn dan anders. Dus niet standaard in een hotel. Niet langs de Las Vegas Street, in een hotel. woestijn zeg je echt? Ja, dat is aardig wat woestijnen wezen. Dat is wel warm. Dus uh, nou maar om s'nachts bijvoorbeeld naar de woestijn te rijden... dat je opgehaald wordt, dat je echt naar iets bijzonders gaat. Maar we zijn ook in Dubai aan het kijken naar zoiets. Mm -hmm. Ja, maar in Dubai um, heb je alles. Daar kan je zelfs skiën. Ik bedoel, het is 40 graden boven nou ja, 0. maar je kan ons skiën. Dan ook maar wat geks doen. Dus dat zijn wel. Dat is een aparte ploeg bij ons nu over dat soort dingen aan. Ja. Maar ook uh, ons festival willen we nu in de slipstream van Sensation. Vraagt men: kunnen jullie niet wat meer doen? Hm. Dus we hebben een hier. Uh, dat hebben we vorig jaar voor het eerst in Chili gedaan. We hebben in België uh, nu uh, 60.000 mensen vier dagen uitverkocht. Uh, ja, als we dat ook. Uh, ik zeg niet dat we daarmee naar twintig landen, maar... Hm. Ja, nee, maar, als, maar is, is, is bijvoorbeeld een idee van op alle continenten dat je aanwezig wilt? Ja. Is, is, is dat het... Uh... Nou, het laatste continent wat we willen doen is Afrika. En uh, Dance for Life is voor ons een belangrijke organisatie die we steunen. Hm. En we zijn nu bezig in Kenia om Sassation naar de township te brengen. En uh, de, ja, dat, dat, om het laatste verhaal in Sassation de, de global af te maken, zijn we nu echt concreet daarmee bezig. Ergens in Nairobi? In, in Nairobi zelfs. Uh, ik ben in die townships geweest, ik was echt... Ja. ja, ik wil het geen stoppenwijk noemen, want ik was echt verbaasd uh, over hoe mooi eigenlijk die mensen daar wonen. En zelf vinden ze het helemaal geen stoppenwijk. Ja. Gewoon keurig je schoenen uit, uh, geveegd, uh, ja. alleen de wc's verderop. En voor die mensen willen we heel graag een feest geven. Hm. En ook gewoon entree vragen, geen 50 euro, maar uh, 5 euro. Ja. En, maar onze containers uh, shippen we daar naartoe. En dan gaan we volgend jaar een feest geven. En dan ja. is de global is rond. Toch een beetje een maatschappelijke verantwoord ondernemer die we... Dat ja, is belangrijk geworden bij ons. Ja. Ja, we hebben drie mensen daar nu fulltime op. En um, wij vinden nu, als je meer dan 10 miljoen mensen bereikt met je internet... En je wordt zelf 40, je hebt twee kinderen. Ja. Dan vind ik het belangrijk dat we iets bijdragen aan deze wereld. Mooi ouder worden, maar wel met dansmuziek. Altijd. <lacht> nee, ja, dat dan weer wel. Dankjewel. Dus Stutterheim van IDNT voor dit gesprek. En vanavond in de arena 40.000 man die helemaal losgaan op dancemuziek. 128 beats per minute <lacht> in het wit. En met een mooi feestje. Dankjewel. Dankjewel. We houden het volgende uur natuurlijk ook de paardensport erbij met Ed van de Bent. Die is daar in Aken. En we gaan het hebben over de twitters die verschenen zijn. De Twitterrubriek dus.